De islamitische rebellen hebben de onderhandelingstafel verlaten... omdat de regering zich niet aan de afspraken zou houden. De nieuwe president van Mali had juist een speerpunt gemaakt... van toenadering tot de Tuaregs. De dood van 19 brandweerlieden deze zomer in de Amerikaanse staat Arizona... is deels te wijten aan gebrekkige communicatie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport over de zaak. Het elitekorps van de brandweer bestreed een natuurbrand... bij het plaatsje Jarnel toen het werd ingesloten door de vlammen... Hun leidinggevenden hadden veel te laat door dat de mannen in gevaar waren... doordat er kort, informeel en vaag met het team werd gecommuniceerd, staat in het rapport. In Chili heeft een oud-generaal zelfmoord gepleegd... nadat hij te horen had gekregen dat hij naar een minder luxueuze gevangenis zou worden overgeplaatst. De generaal van 87 zat vast voor mensenrechten schendingen tijdens het regime van Pinochet. Hij verbleef in een gevangenis met een zwembad, tennisbaan en zelfs een personal trainer... Nadat er ophef over was ontstaan, besloot de Chinese president de gevangenis te sluiten. En daarop schoot de generaal zichzelf door het hoofd. Het weer: het is helder en vrij koud. Overdag is het zonnig met maximaal rond 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goeienacht, daar luister je naar. En welkom in de nacht van Radio 1. Het is twee minuten over drie. En ik zei het net al eventjes bij Filemon... ik heb sinds dit weekend een hond in de studio. Hij heet Roef. En uh, hij loopt hier uh, nou ja, bij Radio 1 rond. Nieuw is hij. En uh, ik heb hier lekker een bakje water neergezet... wat hondenbrokjes meegenomen, zodat hij uh, in de studio komt. En uh, ook een mand. Zelfs een speciale mand voor hem gemaakt. Want ik denk van ja, als ik hem hier wil hebben en houden in de nacht... Dan moet ik het wel aantrekkelijk voor hem maken. En, um, nou ja, misschien hoor je hem af en toe een beetje voorbij komen. Ik zal meteen uh, even proberen aan te halen. Dat hij even een beetje erbij komt. Dat je hem ook een beetje hoort op de radio. Um, ja, en het is natuurlijk fijn, want ik doe altijd in het programma de rookpauze. Kijk, dat zijn we hem hebben. Roef, vet. Ja, ik vind het heel gezellig wat een hond is. Toch Ik zit hier maar zo alleen in de nacht. En dan is het wel fijn als je nog een beetje een vriendje hebt. Um, ik kan het natuurlijk ook gaan uitlaten zometeen tijdens de rookpauze. Dat doe ik altijd zo rond half vijf. Ga ik altijd even een sigaretje roken, even nou ja, de, de nacht doornemen, even evolueren en even kletsen met degene die bij de telefoon zit. Want daar kan je naartoe bellen 0800 1121. Het gaat over huisdieren. En het is voor mij eigenlijk voor het eerst dat ik een soort van huisdier heb. Ook al is het niet van mezelf, maar dan wel gewoon twee uur hier zo om me heen. Ik had, uh, ik had vroeger wel een konijn. Wiki heette die. Maar daar hakt toch niet echt een band mee. Ik had eigenlijk, hij was dan van mijn broer en mij, maar volgens mij verschoonde mijn moeder altijd, uh, altijd het hok. En ik, ik keek er af en toe naar. en ik speelde er wel een beetje mee. Maar konijnen, daar bouw je toch veel minder een band mee op dan een hond. En ik ben heel benieuwd of ik een, een band kan op gaan bouwen met Roef. Roef, wel oh, een leuke naam. Helemaal een prima naam. Uh, katten bijvoorbeeld, daar heb, heb, heb, heb ik helemaal niks mee. Dus ik ben blij dat er hier een, een hond is in plaats van een kat. Hoe ben jij met huisdieren? Heb jij al echt een maatje voor het leven, al twintig jaar? Dat kan, hè. Dan kunnen, kunnen uh, paarden, volgens mij, kunnen wel heel oud worden. Honden worden niet zo heel erg oud, volgens mij. Dat is keer zeven de leeftijd. Dus als ze tien zijn, dan zijn ze zeventig. Nee, dat, dat kan niet. Maar heb jij een band met je huisdier die je al heel lang hebt? 0800 1121. En misschien uh, heb je wel heel erg veel steun ook aan zo'n aan zo, aan zo huisdier. Dat je lekker kan wandelen met hem. Maar ook misschien wel een beetje troost biedt. Of misschien word je wel heel erg rustig als je naar de vissen kijkt in, uh, in, in je aquarium. 0800-1121. Ja, ik kom dus net kijken bij het uh, hebben van een huisdier met Roef hier in de studio. En uh, ja, misschien kan je me ook nog wel een beetje tips geven wat ik moet doen. Als je een beetje een Martin Gouwens bent op de radio, kom maar door 0800-1121. Daar kan je me op bellen. En uh, ik moet even een toepasselijk plaatje draaien hier natuurlijk bij, want... Uh, ja, het gaat dan over dieren en dan kan je maar één artiest draaien, dat is Elvis met Hound Dog. You ain't Het begin van de show, toch? Elvis en Houndak. Goedenacht, je luistert naar BNN op Radio 1 en het uh, programma heet Nachtbrakers. En het gaat over huisdieren. Over nou, ja, wat, je, wat je hebt, wat verband je hebt met huisdieren. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk dat er sinds uh, deze week een hond is bij Radio 1. Die heet Roef. Die luistert naar, naar de naam Roef. En um, ja, die is hier lekker in de studio bij mij, dus je zal hem af en toe een beetje voorbij horen komen. En ik ga hem zo nog even uitlaten, want ja, dan voel ik me wel verplicht toe als ik uh, een hond hier in de studio heb. Uh, goedenacht, Phil. Hoe gaat het met je? Hey, Phil, daar ben je. Je viel eventjes weg in het begin, wat zei je? Uh, nee, ik hoe het met je gaat. Het gaat goed okay. met mij. Ik, uh, ik, ik vind, vind het gezellig dat, er, dat, ik, dat, dat jij inbelt en uh, dat er een hond hier in de studio rondloopt. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Roef, hè? Ja. Roef. Hoe ben jij met, uh, met uh, huisdieren en uh, dieren? Nou, ik heb ooit een kat gehad. En, uh, nou, ik, was een beetje, ik had wel een beetje een aversie tegen katten. Maar ik kwam op een gegeven moment een kat tegen. En die vond ik zo slim. Die heb ik studentje genoemd. <lacht> maar hoe kwam je die kat dan tegen? Ja, die kreeg ik via de buren. En uh, ja, het was Amsterdam. Ja. En uh, ja, uh, ja, er worden heel veel katten geboren. Hè. Die worden gewoon op straat gezet of wat dan ook. Dus ik heb hem opgepikt. En, uh, maar ik vond zo'n lieve kat. En ik wist nooit dat ik van katten kon houden. Maar dat was zo'n schatje. Maar eerst hield je niet van katten vroeger? Nee, vroeger hadden we altijd thuis honden. En uh, ja, maar nou, niet zoals Ruf, denk ik. Maar uh, ik had zelf een hond, Iwan. Dat vond ik erg leuk. Maar uh, deze kat was speciaal. Ja, hoe het kwam, dat weet ik ook niet precies. Ik denk uh, dat het kwam doordat mijn broer heel veel katten had. En ze piste over een hond, dat vond ik helemaal niet fijn. Wat deden ze, deze, die katten? Ging altijd rondpissen. Oh ja. Ja, die kat lucht. Maar deze is wat aange... Nou ja, het klinkt misschien heel zeikrig, maar het, het was een echte schattebouw. Ja. Het, maar je het, hebt het, hem nog het, steeds, studentje. Want zo heb je hem genoemd, nee. hè, je kat? Nee, student is doodgegaan. Die kreeg uh, iets in zijn achterbenen. Dat uh, ja, in de ruggenmerk kan komen. Oh. En dan kan je hem wel ja. laten opereren en zo, maar dat kost dan heel veel geld, hè? Oh. Nou, dat zou nog niet eens het bezwaar geweest zijn, denk ik. Maar een, uh, het was al, uh, hij was ook al oud geworden. Dus, uh. ja. Maar ik weet niet, een kat kan heel leuk zijn. Een maar wat deed je dan? Want dat, ik heb met katten, want ik zei het net ook. Ik heb, met katten heb ik minder dan met honden. Katten zijn toch meer op zichzelf. Ik vind ze ook wat onvoorspelbaar. En honden die zijn veel trouwer en misschien ook wel wat dommer. Maar... Katten zijn zelfstandiger? Ja. En die uh, hebben niet echt die mensenliefde, maar toch. In dit geval, daarom vond ik het heel apart. Van, uh, ja, je ziet gewoon bij mij naast me naar de kus, uh, Op de kus, uh, gewoon, uh, het kussen, Op te gewoon te schattig. Ja. Maar honden, ja, die honden zijn trouwbaar, hè? Nou, dat vind ik wel fijn. Dat geeft me wel een rustiger gevoel. Ja, honden zijn gewoon wat trouwbaar. Maar ik heb te veel honden gezien in mijn leven. Echt, heel te veel. Omdat je die vroeger ook thuis deed, had? Uh, mijn moeder deed aan hondenfokken en dit en dat. Oh. Ik heb mijn hele leven al... Uh, Soms kreeg een, een hond van negen puppies en dat vond ik het wel zielig voor die hond. Wauw, ja. En die, gingen, die gaven jullie dan weg of die konden mensen kopen? Ja, of ze verdronken in de vecht. Niet? Ja, ja echt. Echt? Hoezo? Ja, dat weet ik ook niet. Het werd gewoon te veel. Oh. Ja, dat is geen fijn verhaal meer. Nee. Het, was, nee, het was tot nu toe gewoon een vrolijk verhaal met jouw kat, waar je toch van hield studentje. En die inmiddels overleden is, maar ja, dat gaat zo, net zoals bij mensen. Uh, maar dat zijn dan, uh, dan die honden die puppies verdronken in de, in de rivier. Dat is wel heftig. Ja, ja dat vond ik ook. Maar ja, die hond van zo, uh, ja ik weet niet. Ga jij, uh... Ja, en negen puppies. En, uh, ja. Ja, dat is een verschrikkelijk verhaal. Ik weet het. Ja, kan jij, uh, ga je weer een nieuwe huisdier nemen, denk je veel? Um, ik ben er wel wat voorzichtig mee. Okay. En uh, nee, ik, uh, ja, dan denk ik toch... Als ik een huisdier zou nemen... Um, um, zal ik toch, ook, toch maar even bij het asiel gaan kijken of zo. Ik weet niet. Dat je maar geen ja, puppy neemt meer? Mee. Traumatiseerde dieren. Hè? Dat, dat, dat, dan weet je ook niet wat je in huis krijgt. Maar ik, ik zal er wel heel heel goed Maar na moeten denken... Als ik een huisdier zou willen... Nee, dan... Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, nou, in ieder geval, uh, hier heb je wel een beetje... een huisdier erbij zo gekregen op de radio. Want Roef loopt hier dus rond. En af en toe hoor je hem er tussendoor. Nou, dan, ik uh, zie aardig de hond. Ja, hij is heel lief. Hij is uh, niet, zo, niet, niet super groot volgens mij. Het is een beetje een vuilnisbakkerasje. Zo, hij lijkt een beetje op een labrador... en op een Golden retriever. Wel zo, okay. zo trouwe Lubas is het echt. Oké, okay. okay, ik heb het beeld. En hij is tot nu toe heel erg lief tegen me. Dus uh, daar ben ik blij om. Maar dat, ja, die bijt hij in ieder geval niet. Nee, dat, dat gaat hij doen. En blaffen de honden bijten niet. Hè? En af en toe uh, blaft hij al. Dus uh, dat, dat gaat wel goed komen. Dankjewel, Phil. Graag gedaan, Frank. En een fijne, fijne nacht. Avond. Blijf lekker luisteren. Dankjewel. Groetjes. Dag. En uh, ik, moet, ik moet hem even bellen. Mijn collega uh, Sander, die, uh, die heeft een kat. En dan vertelt hij altijd in geuren en kleuren over als we een biertje aan het drinken zijn. En um, de, die kat heet Lotje. En nou ja, als hij, hij kan het zelf natuurlijk het best vertellen. En hij is uh, wakker. Zo'n kwart over drie. Dat is ook wel fijn. Goedenacht Sander. Goedenacht Frank. Hallo, hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Um, Jij had een kat vroeger die niet helemaal lekker ja. was, hè? Ja, we hadden heel veel katten. We hadden moesti. Uh, we hadden, moestie, we hadden uh, een flip. En uh, aan het einde hadden we er vier... En uh, er was er al eentje snel, dat kwam over Toen bleven er nog drie over. En zeg maar, het grootste van m'n juffrouw doorgewacht. Moppie, Janneke en Lotje. En Lotje, die was, uh, ja, Mongolia. Ja. Het bleek op een gegeven moment uh, in de herfst van de leven. Want dat wist je niet meteen, want je had dus drie katten. Best druk lijkt me dat, sowieso. Drie katten. Ja, maar ze vinden allemaal hun eigen weg, weet je. Moppie, die ging altijd een beetje, uh, die, die, die, die was dan zeg maar het mannetje. Die begon nogal wat. Janneke vond, die ging gewoon op verwarming liggen en die bleef snel dag liggen. En Lotje was gewoon, ja, dat was dan zeg maar de, min of meer de Benjamin. Ja, en wie en, vond je het leukst? Uh, ja, Lotje, daar had ik het mee. Die heb ik zo ook gevonden. Op een gegeven moment uh, kwam mijn vader met een katje binnen, die moest naar zijn werk. Toen had een heel klein kittentje, zat onder de auto. En hij zei, ja, ik, ik durf niet weg te rijden, want ik ben bang dat ik dan over de heen rijd. Dus toen moest ik hem vasthouden, tot mijn vader dan weg was van een verkeerplek. En uh, ik heb hem vastgehouden en, en eigenlijk nooit meer losgelaten. Ah, oh, dat is een heel mooi verhaal. Mooi verhaal, ja. Dus de, en, en ik heb ook foto's dat ik echt, toen gaf mijn moeder haar maar een melk en een, uh, een beetje eten. Nou ja, en op een gegeven moment uh, wilde ze gewoon niet meer weg. Dus ze we zetten mijn moeder er buiten de deur, want we hadden toen al twee katten. Maar ja, dan, dan zat ze gewoon een hele nacht, bleef ze voor de deur zitten. En de volgende dag zat ze er nog. Ik dacht, ja, ook zielig. Dus je gaf in je schoteltje melk en wat eten. Ja, en dan kan je er helemaal niet meer vanaf. Maar... En op een gegeven moment hebben wij dus gevonden van wie je was. Toen zijn mijn broer en ik met, met pijn in ons hart, lood in onze schoenen, naar diegene gegaan gezegd, nou mevrouw, we hebben uw kat gevonden, Lotje. Ik had Lotje vast. tegen oh, die kat, die hoef ik niet meer. Nou. Dus, ja, dus wij weer met Lotje terug naar huis. Zei ik, man, eh, die mevrouw wilde niet hebben. Ja, maar ja toen, zeiden ze, toen zeiden mijn ouders, nou, dan moeten ze maar hier blijven. En, en sindsdien is er een, was er een verband, een verbond gesmeed en dan, ja, dat, dat is eigenlijk nooit meer kapot gegaan. En we zijn in die tijd drie keer verhuisd. Dan wordt ze verhuisd al wat mee. En ik moet zeggen, het was echt mijn maatje, mijn vriendinnetje. Nou ja, want dat is ja. het wel wat, wat mensen ook met hun dieren hebben. En daarom is huis, een huis die ook wel heel speciaal voor veel mensen. Het wordt echt ja, een maatje, maar... het wordt echt een, een, een, ja, nou een vriend. Ja, nou ja, ik, ik ken ook sommige ik ken mensen die hebben een hond. Je die, die moet wel klikken met een dier. Weet je, uh, met die, bijvoorbeeld die moffie waar ik het over had, ja dat vond ik maar raar. Daar kon ik niks mee, als ik die dan begon ze te grommen en ja, als ik er op schoot trok, dan kon ze er weer vanaf. Ja, dat klikte niet en ik ken ook mensen die hebben een hond. En het is helemaal geen leuke hond en die, die gaan maar loven wat die hond doet dat het moet. Ja. Losje die kwam, die, die, die, ik ging dan bijvoorbeeld ik zat in Harderwijk op school dus met een ging ik ochtends, uh, liet ik naar de bushalte toe en dan liep je met me mee. Gelijk een hond, gelijk een soort van hond die niet blafte. En dan liep ze mee. En dan, was ik, dan ging ik naar de overkant van de straat. En daar was de bus halt. En dan bleef ze aan de andere kant giezen, zitten wachten op het grasveld. En dat was de rode kater van die van en kinderen. En, en dan kwam ik, nou ja, denk ik denk zes uur later weer uit school. Dan kwam de bus aan en dan keek ik keek op het grasveld. En dan zat ze nog steeds daar. Wauw, maar zat ze daar nog steeds? Of was ze ja, weer teruggelopen? Nou ja, dat zijn er weken natuurlijk ik, niet. Ja, dat weet ik niet. Ik kon er geen camera's geven. Maar ze zat in ieder geval op dat moment. Nou Ze was niet zo goed die klok kijken, denk ik. Toen ben ik op een gegeven moment. Nou, dan stap ik de bus uit. En dan kwam ze naar me toe. En dan liep ik naar huis en liep ze weer bij me mee. Oh, wat schattig! Dat soort dingen, ja. Maar op een gegeven moment was er wel een moment. Dat was echt tenievel. Toen woonden we naast een dierenartsnoodsbeker. En toen afgelopen zit het te verslaven. Ik zat op de trap te hijgen en te zuchten. En ja, echt, ik. Helemaal kort adem. Dus toen zei ik: ja, we moeten toch maar eens naar de dierenarts. Dus We zijn naar het nieuwsarts toe naast ons. En die zegt: Ja, meneer, mevrouw Landing. Het nieuws, de nieuwe hartklep. Nou, vroeg mijn vader wat kost. dat? je ja, hebt 20.000 gulden. Zo. Ik zei, mijn vader die heeft ons apart genomen. Die zei: Nou ja, alles leuk en aardig. Maar ik, ik, ik hou van die kat. Maar ik ga geen 20.000 gulden uitgeven aan de kat. Ja, dat, dat snapte ik dan ook wel weer met mijn acht jaar oud. Maar uh, Lotje is daarna nog vier jaar geleefd. Dus, uh, en die man had alsnog een nieuwe auto. Dus ik denk dat hij hem dan eens heeft opgelicht. <laughs> maar hij, nog heel even: uh, Lotje, het was dus wel echt jouw maatje van ongeveer dat je een jaartje of. Ik denk vanaf mijn zesde. Tot je... Tot mijn twintigste, denk ik. Zo, wel lang al. Ja. zo best, ja. best wel een best wel belangrijk deel in je leven ook. De puberteit ja, ja, en zo. zeker. Ze was, ze was er altijd bij. Dan ging ik huis uitmaken en ze op een schrift. Alleen op een gegeven moment gingen we binnen huis naar de, de dierarts. En die zei, ja, nou, het is helemaal goed en dit en dat. Maar u weet dat die kat Mongolie is, hè? <laughs> en niks meer. Nou, toen bleek het inderdaad dat ze een gewoon te veel had of te weinig of zo. Wow. Maar dat, dat kan dus ook bij dieren, ja. Dat was het mooiste. En dus Dat En misschien ook wel ja. Waarom ze zo geduldig was en aandachtvragerig. En ze uh, dus was ook niet bang. Dat kwam er een paar zat op straat was zich te wassen. En er kwam er een auto aan met hoge snelheid. Of een hond aan. Uh, 9 of tien katten springen op en rennen weg. En zij bleef zitten en ging gewoon rustig, heel rustig opstaan. Shokte dan nog naar die auto toe ook om even aan te snuffelen. En dan liet ze uiteindelijk uh, de stoep op. Ja, je hield wel echt van er, hè? Van Lotje hoor ik in je verhalen. Ja, zeker. Ja. Het was echt maar een vriendinnetje met Maatje. Nou, mooi. Dankjewel, Sander, dat ik je zo mocht bellen midden in de nacht. Ja, graag gedaan, uh, Frank Hotjes. En slaap lekker weer verder straks. Eerst nog even blijven luisteren. Hè? Ja, succes van de nachtbakers. Goeiedag. Dankjewel, doeg. Doei, doei. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Goeie verhalen, hè? Oh, kom maar door, 0800 1121 voor jouw verhalen. Wat is jouw band met je huisdier? En uh, ja, misschien heb je wel hele bijzondere dingen meegemaakt, net zoals Sander. Lost in time. Ik en Nancy bestaan al heel lang. We begonnen in de jaren negentig. En uh, ze zijn nu terug met een soort van akoestisch album. Maar dit is een oudje week. En ik vind die zo vet. Ik weet niet wat er met dat liedje aan de hand is. Aan de, op een of andere manier vind ik die zo vet. Veel energie erin. En uh, nou ja, de, de, de tekst is ook mooi. Vind ik ook niet onbelangrijk. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers Radio 1. En het gaat over huisdieren. Ik heb hier een, een hond rondlopen. Uh, die, zit, die is sinds kort bij Radio 1, loopt hier een beetje, beetje rond. Een beetje een soort uh, ja, huishond. En uh, ik heb een mandje neergezet hier, een bakje water. Even wat, uh, wat hondenbrokjes, zodat hij hier naartoe komt. En dat hij ook zo lekker bij mij in de studio blijft uh, in de nacht. Ik heb ook een riem meegenomen, zodat ik hem straks kan uitlaten. En hij heet Roef. Dus als je wat geblaf tussendoor hoort, of gerommel, of je valt iets om of zo... dan ligt die niet aan mij, aan mijn motoriek, maar dan ligt het aan Roef, de hond, die hier dus uh, uh, rondloopt. Ik kan inbellen hè, over jouw huisdieren en jouw verhalen met je maatje. Want de huisdieren kunnen echt een maatje zijn. En ik hoop dat uh, Roef ook mijn maatje wordt. Niels, goede nacht. Dag Frank, dan Hoi zijn we weer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoi. Hoi. Hallo. Hoe, uh, hoe ben ja, jij met goed. huisdieren, goed. Niels? Zeg je, ja, ik even terug ik, daar heb ik ook een probleem al mee. Of goedemiddag, goedenavond en goedemorgen. Want het eh, goe goe goe goe er ligt eraan wat voor land jullie woont. Hè. En ja. men, na, men is gewend in Nederland dat je na 12 uur zegt uh, goedemorgen. Goe en nou, goede nacht, heb ik altijd een beetje maar even terzijde. Maar ja, voor mij voelt het altijd nog heel erg als nacht als ik hier zit. Dus oh, daarom zeg okay. ik altijd nog wel nacht. Ik, ik, ga, ik slaap niet voordat ik hier naartoe ga, dus dan trek ik de dag gewoon door. Dus dan voelt het ja. wel echt als nacht. Of, Frank, wat ik ook even humanitair gezien Wat ja. is jouw, als er gewoon, wat is jouw dagritme? Ben jij een nacht of een dagmens? Of een middagmens of zo? Uh, vroeger was ik heel erg een ochtendmens. Ja. Toen werd ik s'avonds wel gewoon echt moe. Maar ja. nu ben ik wel, uh, nou, ik denk dat ik nog steeds wel het beste gedij over dag. Maar okay. zoals nu, ik ga me gewoon lekker, dan ga ik gewoon laat naar bed op vrijdagavond. En dan slaap ik. Ja, ja. Ik heb vandaag tot twee uur geslapen, smiddags. Jemig, ja. alsjeblieft. Ja, ja, maar ja, ik lag prachtig. er ook wel vijf uur in, hoor. Dus dan, dan, dan gooi ik mijn ritme gewoon even om voor deze nacht. Ja, maar krijg je dan geen last van uh, fysieke, uh, fysieke krampen? Weet ik veel. Want nee, dan nee, dan nee, Het lichaam wordt toch verstoord? Ja, maar dat is één nachtje. Kijk, weet je wat het is, uh, uh, Niels? Ik ben 24, ja. dus normaal zou ik uh, uitgaan op zaterdagnacht. En ik, ik okay. zie het zo nu altijd maar voor me, dit is gewoon uitgaan zonder drank. Ja, ja. Nee, precies. Dus nee, uh, dan okay. hoef je, maar... je hoef je geen zorgen te maken. Nee, maar dat is even terzijde, want dat, dat, dat vond ik ook wel intrigerend. zo. Dus, maar weet je wat, wat, wat mijn makker is, Frank? Ik ben een ongelooflijke Ja. En uh, vandaar dat ik ook uh, afknapte op al dat gekwek in die Tweede Kamer. Dan heb ik gestemd, omdat ik wist helemaal niet meer wie ik moest stemmen op Marianne Fatim oh, echt? de dierenpartij. Weet je wel, maar ja. ik, ik heb thuis, we hebben thuis, als, de ouders zijn er gewoon ongelooflijk veel beesten. En mijn, uh, mijn moeder die komt van, Pla, van Platenlaans. En die had koeien en die was 13 jaar, die kreeg van haar vader kreeg ze een bokkenwagen. En dat heeft ze me allemaal verteld. En maar wij hebben altijd veel beesten in huis gehad, zoals uh, zo vreselijk veel honden. He, geweldig, joh. Maar ik ben een eendeling. En ja, zo'n zo zo'n hond beschouw je min, ja, niet om ziekelijk te zijn. Hoor, maar beschouw je meer als een kind. Want die moet, die moet aandacht hebben. Die, die moet je, je... verzorgen. Ja, ik heb een huisdier. Maar ik, omdat ik veel weg ben. Dat kan je niet maken. Een kat is er wat anders. Ook dan vind ik het ook dat je dat belangrijk vindt. Om zo'n beest te verzorgen of aandacht te geven. En zomaar mijn liefste wens is. En daar blijf ik nog steeds bij dat ik zou zo graag gewoon uh, een kleine welp van een tijger in huis willen hebben. Zo, dat is best wel gevaarlijk, toch? Nee, kijk, de gaan we weer. Dat is juist, en weet je hoe het zo leuk is? Dat ik, uh, een jaar of dertig geleden, kwam ik uh, zonder s'avonds bij de Chinees komt die baas naar me toe. Vandaar dat ik ook openstaan voor allerlei verrassingen in het leven. En die gaf me een boekje... En wat zie ik, het boekje wat bestond uit 50 of 60 pagina's... op de voorkant stond een hele grote tijger... met een ketting om zijn nek. En die ketting draag ik ook constant, het was dezelfde ketting. Punt 1, Toen ben ik eens gaan lezen... en het blijkt ook dat die, die Chinese, de eigenaar van dat restaurant... Die, uh, die heeft me geattendeerd dat je ook... Ik heb me ook bezig gehouden met de westerse horoscoop... maar de Chinese horoscoop. En dan blijkt dat ik een tijger ben. Hé, hey, dat is wel toevallig. Maar het is nog ja. steeds niet echt een overtuigende reden... om een tijger als, als huisdier te nemen, toch? Ja, nou, of En weet je hoe dat komt? Dat iedereen verklaarde in mijn gek. Hij zei dat beest een half jaar uit is, dus vreet hij op. Nou, inderdaad. Het is een roofdier. Het is een wild dier. Nee, nee. Dat is helemaal niet waar, Frank. Dat echt niet? De... Nee, nee. Weet je wat er gebeurt? Gewoon, want dat zag ik een jaar of zes jaar geleden op televisie. Ja. In Thailand, ze geven die tijgers dan geen vlees te vreten. Hè? Maar die maken ze mak als een, als een... Want je ziet die monniken, zie je ze stoeien als... Een <laughs> stuk of vijftien grote, brede tijgers. En die, daar stoeien ze mee als katten over de grond heen. Oh. Maar willen die niet naar, naar, naar, naar buiten? Willen die niet dan hun instinct volgen en uh, gaan roven? Ja, natuurlijk en, wel. En, en ze worden ja, toch ook maar... supergroot? Die worden wel drie meter groot? Ja, nou precies. Dat is het. Waar laat je hem? Ja. Je kan hem niet op de zolder zetten, toch? Nee, klopt. Nee, nee. Maar het enige nadeel dat zo'n dat tijger die verramponeert gewoon... net zoals een kat gewoon een krabpaal nodig heeft om zijn nagel te scherpen. Inderdaad. Rampt, die verramponeert je heel het huis. Ik zou het maar niet dat doen. Is mijn liefste, maar dat is mijn liefste wens. Weet ja, je? dat begrijp ik. Het is wel spannend ergens. En het is volgens mij zeker een welpje is ook nog wel lief. Maar ik zou het toch niet doen, uh, Niels. Dat is wel heftig. Nee? Nee, er is in Snake een opvangcentrum. Ja, dat is een soort circusachtige beweging. Daar heeft een vent die heeft ook uh, gewoon tijgers opgevoed. En uh, welpjes bij de moeder weggehaald en opgevoed. Maar dan zie je dat, dan krijg je weer hetzelfde idee. Wat ik, was, wat ik ook zo ongelooflijk vond. Uh, vreselijk boven werd ik een keer naar een circus en dan zag je voor de circus een kooi en een tijger liep van links naar rechts, naar rechts, naar links. Ja. Die was helemaal opgefokt. Ik denk toen begon ik toch te schrijven. Nee, nou ja, maar kijk, als jij er dan eentje thuis hebt, dan krijgt hij hetzelfde, want dan kan hij ook niet weg, hè? Dan, want dat heeft in zo'n kooi. Dat, ja, klopt. En ja dan zou je hem aan, dan zou je hem aan de ketting thuis uh, buiten moeten laten, maar iedereen schreekt zich het laars. Ja, ik denk dat er <laughs> niemand meer op de koffie komt, hoor. Ja, precies. Ik, ik zou gewoon, nee, dat... als je een dier wil, neem maar een kat. Dat heeft nog iets weg van een, van een tijger. Ja, maar ja, dat, dat is me niet krachtig genoeg. Nee, dat is wel, dat is wel heel spannend. Maar... Weet je, en weet je, Frank, weet je wat wat zo leuk is? Ik ben daar vreselijk veel over veel boeken over, over het gedragspatroon van een tijger. En ik ben in feite precies hetzelfde. Want je weet wat een tijger doet, nee. die houdt zich schuil. En die zit in het struikgewas en die bespiet zijn prooi. Weet je maar als die het niet interessant, laat hij hem gewoon gaan. Al weet de gemeente als die gewoon een prooi tegenkomt, wat die denkt. ik, ja, daar heb ik terug een wiesend of een buffel, dan springt hij. En zo ben ik in het maatschappelijk verkeer ook. Als mensen me zitten te katten en af te zeiken, dan word ik helemaal niet boos en ik denk, ach, joh, die, ja. Jan dulle te bieden, laat maar zitten. Maar al weet de gemeente als er eentje is die zo verneindert, dan ben ik net als mijn Ali, kom ik aan mijn hoek en ik deel een klap uit, en wat de tijger ook doet, als die helemaal springt ja Elke klap is meteen dodelijk. <laughs> Mooi, je kan er wel vol passie over vertellen over de tijger en over de vergelijking tussen jou en de tijger, Ja, Niels. ik heb daar vreselijk veel op. Ja. En waarom? En te meer omdat ik wat, uh, gewoon die baas die hier liep even weten wie ik was. En dat vond ik hartstikke prachtig. Ja, interessant, interessant. Ik zou het toch nog steeds uh, niet doen. Ik zou het toch te heftig nee. vinden. Nee, maar dankjewel nee. Niels. Ik vond het uh, wel een okay. interessante gedachte dit. Weer graag gedaan, Frank. En uh, Goede nacht, toegewenst. Ja, ja. ik, ik vroeg aan Charlie ook van Marse maar dit is weer een andere collega. Ja, ja, ik heb allemaal mooie vrouwen hier achter de schermen zitten. Die, uh, die, die Fax, met mij samenwerken. Fax is, Fax is het even door. <laughs> Dankjewel, Niels. Goeiedag. Doeg. Doeg. Hoi, hoi. Doeg. Die Niels, die, uh, die begrijpt het wel, hoor. Die begrijpt wel dat ik uh, ja, hier wel, wel echt in een paleisje zit bij Radio 1. Ik luister naar dagbrakers en ik ga zoals elke week even naar mijn vrienden in de BN bar. Want die praten mee over het onderwerp van vannacht en dat is huisdieren. bar. Wie heeft eigenlijk een ja. huisdier? Ik haat huisdieren. Ja. <laughs> maar nee, ik heb, ja, bij mijn ouders heb ik een hond thuis. Oh ja, dat vind ik altijd zo makkelijk. Ik heb een hond niet, ik heb hem bij mijn ouders, want dan hoef ik er zelf niet voor te zorgen. Nee, we hadden die hond toen ik klein was, maar ik ben uiteindelijk uit huis gegaan. Ah, wat ja. voor merk is het? Uh, een chocoladebruine Labrador <laughs> <laughs> en het heet Ior. Het heet Ior. Ja, ze heet Ior. Ja, Ior. Ja, ze is 13. Oh, bijna is dood. Oud, ja, ja, bijna dood. Nee, ja. maar echt. We waren op vakantie deze zomer en op een gegeven moment had ik mijn ouders aan de lijn en die waren een beetje down en toen zei ik van, wat is er eigenlijk aan de hand? Want wat is er? En zei zo ja, het gaat niet zo goed met Ior. En toen was het echt... Mijn broer en ik waren echt gewoon in staat... om terug naar huis te gaan. Vanuit Budapest. Omdat ze echt gewoon op het randje lag. Maar nu, toen heeft ze een maand of twee... heeft ze pilletjes geslikt. En de dokter wilde niet zeggen wat erin zat. Maar ik dacht dat het echt een halve ecstasy was. Want die hond was helemaal... Maar zou je echt terugkomen van vakantie... omdat je hond is overleden? Niet als hij al is overleden, dan niet. Maar als hij bijna dood zou gaan... Maar serieus? Ik kan ja. me daar dus niks nee, bij niet. voorstellen. Ik heb zo niks met dieren. Ik, ik, heb, ik, ik vind ook, er is ooit een vrouw geweest die zei... als mijn hond in een rivier ligt en een kindje, dan red ik mijn hond. Oh, nee, nee, nee. Oef. Dan eerder, nee, nee. Ik, ja. Ja. Maar even terug naar de vissen. Oh ja, gestuurd. Oh ja, ja dat Nee. Waarom, waarom zou je hier godsnaam een vis... Nee. Omdat het mooi staat. Dat is de enige alleen, reden. Alleen als kind snap ik het wel. Ik heb namelijk zelf heel lang aan mijn moeder getrokken. Ik wil een visie, ik wil ja, een visie. Cool. En toen ging ze eerst met me naar de visboer. <laughs> en toen zei ik midden in die visboer... Nee, ik wil een levend vissen. <laughs> maar ik denk dat mensen inderdaad vissen nemen... omdat dan een kind zegt of zo... Ik wil een huisdier. Nou ja, zo'n vis is natuurlijk niet zoveel gedoe. Oh, dan ja. heb je wel een huisdier. Dus is wel een dat is wel makkelijk te Ik vind bijvoorbeeld ook hamsters... Die zijn dus maar... 4 euro of zo. Ja. Maar dat vind ik dus echt belachelijk. Want Een die, die komen gewoon thuis en die kinderen. Brr, brr, brr, brr, die spelen ja. met dat dingetje gewoon. En dat is dan 4 euro, denkt hij ja, uit. Ja, dan komen we morgen weer nieuwe. Nee, maar het is ook heel erg. Een vriendin van mij Die heeft dus ook die heeft twee meisjes. En die hadden dus ook een, kaver, een hamster voor, uh, voor ze gekocht. Na nou, twee keer naar gekeken na een week waar ze het natuurlijk al zat. Yeah. Toen op een gegeven moment ging dat beest yeah. dus dood. Dus was Mia die dacht: ja, ik moet dat echt tegen de kinderen zeggen. Toen zei dus haar man: nee, hoor, even Eerst kijken wanneer ze het doorhebben. Drie weken later was er een of ander speeltje, dingetje op de televisie voor een hamster. Dus zei ze, ja, ja, dat is ook voor ons hamster. Dus zij reden naar die hamster, zien dus dat die kooi, die daar zo echt huge, oh. een motherfucker, een kooi, die daar al drie weken niet zat. Jij hart jankert omdat de hamster dood is. Waar ze dus drie weken al niet naar om Een neefje van mij die had ook een hamster en die ging dan verstoppertje met hem spelen. Maar hij is hem dus echt kwijtgeraakt. Ja. Grappige verhalen over uh, het hebben van huisdieren en hoe je daarmee omgaat. Voor de ene is het een maatje, voor de andere is het gewoon nou ja, een soort uh, accessoires, een soort speeltje. 0800 1121, hoe, uh, hoe ben jij met uh, dieren? En heb jij een huis waar je echt verzot op bent en even een ode wil brengen? 0800 1121. Morning has broken. Like the first morning. Blackbird has spoken. Like the first bird. Praise for the singing. Praise for the morning. Praise for them, springing fresh from the world. Sweet the rains, new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on. Mine is the sunlight, mine is the moon.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 Cat Stevens. Morning has broken. Oh, even een momentje vind ik altijd als, uh, als je deze plaat draait. Het heeft uh, bepaalde lading gekregen door die uh, reclame, ook volgens mij, met, uh, met die zeehondjes. Daar stond hij onder. Maar het is echt gewoon echt een heel mooi liedje. En misschien helemaal wel, omdat het zes minuten over half vier is. Dan krijgt zo'n plaat toch eventjes iets meer lading, heb ik het idee. Eventjes kijken. Meneer Adema, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik spreek nog even met Adema ja. en zo. Ja, uh, Ik wou zeggen, nou, uh, over huisdieren. Uh, uh, het zit zo, uh, als ik bij mijn moeder thuis kom... Want die woont in Zeeland. Ja. Uh, die heeft ook een hond... En uh, die komt altijd en dat soort dingen. En als mijn oudste zus, uh, die woont er vlakbij, ook nog wel eens even daar over de vloer komt, dan is die hond niet uh, meer even te houden. Dan uh, springt, uh, springt die hond van dolheid uh, uh, erop af en zo. En dan, uh, dan is het echt uh, even een grote heksenketen wat dat betreft. Maar dan weten we hem altijd wel weer een beetje te temmen. Ja, want eigenlijk maar, mag dat niet toch? Je moet een hond wel zo af, africhten dat hij niet op mensen springt en zo. Nee, precies, maar dat is dan uit blijdschap dan, hè? Mm -hmm. Dus uh, het is niet uit, uh, uit, uit voeden of wat, ook dat hij kwaad is. Nee, nee, nee, maar... maar, maar... Uit, uh, uit vreugdevol, uh, laat maar zeggen. Is jouw band net dat, zo goed dat, met die hond als, die, uh, als, met je, als de zus uh, haar band is met de hond van je moeder? Ja, nou, die heeft, die heeft daar een hele sterke band mee. Maar jij niet, of wel? Nou, ik niet zo, maar zij wel. Dus uh, vandaar, want ik, ik, ben zelf, ik heb zelf geen huisdieren. Ik heb vroeger wel uh, uh, bijna 40 jaar geleden kippen gehad. Ja, oh, Maar huh? uh, uh, oh, Voor de eieren of voor de liefde? Ik heb goed voor gezorgd, maar toen ik bij de sociale werkvoorziening ging werken, uh -huh. toen had ik daar geen tijd meer voor. Dus toen had ik die dingen, die dieren weg moeten doen. <laughs> maar had je daar een goede band mee of deed je het puur voor de eieren? Uh, ik had er een goede band mee, maar ik deed het ook voor de eieren. Win-win situatie. Uh, nou gewoon, ik verkocht ze voor, uh, voor een uh, zachte prijs verkocht ik die dingen gewoon. En, uh, en ik had er ook zelf van dus. ja. Maar het was wel mooi, inderdaad. Maar zou je niet een, een maatje nog willen hebben qua hond of qua kat of zo? Nee, dat niet echt. Want uh, nou ja, goed, ik ben meestal overdag weg inderdaad. Ja. Dus uh, dan is het een beetje lastig, inderdaad. Je moet er wel zijn voor zo'n beest, vind ik ook. Ja, tuurlijk, je moet er wel zijn. Je moet, uh, je moet uh, kijk, als je de A voor zegt, moet je er ook B voor zeggen, inderdaad. Ik ben het helemaal met maar je eens. Maar wat, wat die andere man zei hier voor mij over die tijgers in huis... Ja, ja. Nou, uh, ik geef het hem te doen. Het is aan de ene kant spannend, maar aan de andere kant het kan gevaarlijk worden. Nou, dingen dat het heel gevaarlijk kan worden. Ik zou het niet doen als ik hem was, hoor. Nee, zeker niet. Nee, toch? Zeker niet. Dat ben ik zeker met je eens. Maar ik wens jou ook nog uh, met die hond daar in de studio. Met Roef, ja. Met, uh, met Roef. Daar wens ik jou heel veel plezier mee. Uh, misschien dat je nog even straks buiten met, uh, met de microfoon en alles gaat lopen. Zeker, dat ga ja, ik zeker door... doen. <laughs> ik bedoel, ik ken je nou een beetje, dus ik weet hoe je bent. <laughs> ja, kan ik een sigaretje roken en met de hond wandelen. Ja, precies. Zeg het mooi <laughs> combineren. Gezellig, toch? Ja, en een, en een programma maken, hè? Ook dat nog. Ik doe alles tegelijk. Multitasken. Ja, precies. <lacht> Dankjewel, meneer Adema, voor het bellen. Ja, succes daar, hè? Dankjewel. Fijne nacht. Doei. No, no. oh, oh, oh. Ja, die, die roof die houdt de mensen bezig. Maar ja, mij ook, hoor. Ik heb hem even een tijdje niet gehoord meer. Maar hij ligt nog netjes... Ja, kijk even. Ja, hij ligt nog gewoon lief in de hoek, hoor. Het is, het is een lieve hond. Het is een rustige hond. Johan, nacht. Johan? Ja, hallo. Hallo Johan, goeienacht. Je spreekt met Frank van de radio. Ja, ja, uh, uh, uh, er is nu een programma over huisdieren, hè? Daar luister je naar, inderdaad. Ja, ja, nou ja, daar heb ik ook, uh, uh, ik, heb, uh, ik had vroeger hamsters en cavia's. Maar toen was ik zo dom, ik dacht, weet je wat, ik zet voor de gezelligheid uh, hamsters bij elkaar. En nou, toen heeft de een de ander zijn oog uitgebeten. Oh, oh, oh, je hebt hamsters en kavia's ja, bij elkaar gezet? Ja, ja. En die gingen ja, die met elkaar mensen vechten? Ze zijn al een paar jaar dood, hoor. Ze zijn er niet meer. Nee, ja, nee, die hebben elkaar de tent uitgevoegd. Ze hebben het wel overleven. Kijk, met kavia's, nee, maar weet je wat het verschil is? De... Hamsters, dat zijn uh, agressieve, asociale dieren, omdat ze ook vlees eten. Oh echt? Uh, ze hebben dus de gebonden stikstof in hun, hè, van stikstof... Uh... He, de, dat is een, een element, daar kun je ook uh, bommen mee maken en zo. En, en, en de kavia's, dat zijn veganisten, hè? die eten zelfs geen kaas. Hè? De kavia's de, de, zijn dat dat ook rustig, toch? Dat is het verschil eigenlijk. Hè? Maar die kavia's zijn toch ook een beetje rustig en dom? Ik vind het een beetje domme beesten kavia's. Ja, ja, nee, nee, maar hamsters zijn veel kleiner dan kavia's. Maar die zijn wel maar agressiever. Wel veel agressiever en intelligenter. Ja. En daar ben ik dus eh, inderdaad eh, achtergekomen. En dat komt omdat ze een ander dieet hebben. Ze, uh, uh, ze eten meer uh, gebonden stikstof, meer eiwitten. Ik denk oh. dat dat de achtergrond is van dit verschillende gedrag. Maar nu heb je niks meer qua huisdier. Nee, nee, nee. Oh ja, er is ook nog een boek geschreven. Uh, nee, dat mag niet meer, want ik ben te lui om de poepjes op te ruimen. Ja. Ik gaf ze altijd te eten. En toen heb ik alle soorten eten op en getest. getest. <laughs> uh, uh, maar er is ook zo'n boek geschreven, uh, Hoe word ik een rat? Want uh, na, de, na de apen zijn geloof ik de ratten de intelligentste dieren die er bestaan. Ja, volgens mij zijn varkens ook vrij slim. Ja, ik heb een vriendin gehad, dat was ook een ratje. Hè? Dat was een reïncarnatie een wedergeboorte van, uh, oh. uh, van Magda Gubbels. Uh, uh, zeker uh, mevrouw... Uh, de vrouw van? Een werkeloze schoonheidsspecialist in Moerwerk. Uh, mevrouw... Uh, Irene C. Ik noem maar geen achternaam hè, want nee. maar, met, ze zit misschien mee te luisteren. heeft dit een link met huisdieren? Of is dit wat gewoon even, heeft dit een link? Ja, zij met... had namelijk ook hamsters hè, zo ben ik aan oh, die gekomen. Zo ben je in de hamsters gerold. Ja, ja. Heb jij uh, uh, nog iets te zeggen over huisdieren, Johan? Anders ga ik even naar Eva nog snel. Eh... Uh, uh, uh, uh, Nee, nee, verder niet. Nou ja, de, nou alleen één ding. Mijn, mijn oom die zei altijd: met kinderen en huisdieren is het altijd wat. <laughs> nou, dat vind ik mooi om mee te so. besluiten, Johan. <laughs> Dankjewel dus, je ja, wel voor het bellen. Ja, je maakt nog wat mee, ja. Ja, nee, nee absoluut. Fijne nacht, blijf luisteren. Nou, ieder zin. Ja, oh, even in het Tjus. Er zweert nog tijd, zweert niet niet zogeen. Als ik nog zo zeggen, hette, dan brouw ik graag een sigarette of zoiets. dan let's do me, let's Dat was Johan, goeienacht, je luistert naar Nachtbrakers en niet naar met het oog op morgen, want dat was de, de eindtune daarvan. Uh, en de begintune ook trouwens. Eva, goeienacht. Hallo. Hoi Eva, je spreekt met Frank. Hallo Frank. Hallo. Uh, ja, ik had net even over mijn hondje gebeld. Zo ja, ik, uh... want je hebt een hondje die heet Laika. Laika, ja. En uh, het is een fokusje Jack Russell. En ik heb haar nu drie jaar en ik heb haar via uh, Marktplaats gevonden. Oh, slim. En ik zag haar op Marktplaats en toen heb ik de hele week, want ik had toen geen tijd om haar op te halen. Ik heb die mensen direct gebeld en direct gezegd van uh, uh, dat hondje is voor mij, dat hondje is voor mij, dat heb ik elke dag opgeschreven. Voor mezelf. En toen heb ik dat hondje ook opgehaald. En, uh, en de eerste keer dat ik het zag, was ik zo verliefd op het weest. Maar het was al een tweedehandsje. Die was dus al een beetje wat ouder, de hond, of niet? Ja, maar ik heb al eerder een rondje gehad. En weet je waarom ik dat doe? Dat zijn toch wat oudere hondjes. En uh, uh, de een komt uit het asiel. En die heb ik ook weer door kunnen geven aan iemand anders. Maar deze haal ik zelf. En uh, dan heb ik ook voor iets... Weet je, die mensen kunnen ook nog een, een, een, een goed... Of die, die hondjes ook nog een goed te huis krijgen. Ja, en hoe is het nu met uh, Laika? Want uh, heb je er nog steeds? Laika, die ligt uh, helemaal... Ze mag op een oude deken aan mijn voeten eind liggen. Oh, je bent... En, en, dan ligt ze, ja, maar wel met een oude deken, hoor. Dat, ze mag niet uh, verder dan die oude deken. Maar krijgt ze dan nooit naast je, s'nachts, of zo? Nou, dat... <lacht> gaat ze wel eens doen. En dan, wat doe je dan? Word je dan boos? Of, uh... Nou, ik leg haar dan weer terug op de deken. Oké. Okay. En, en, uh, maar ik moest haar dus meenemen vanuit een, uh, een gezin. En dat hele gezin stond te janken op het perron. Hoezo? En, en zij had nog nooit in een trein gezeten. En ik begon van de weeromstuit ook mee te janken. Oh. Dat was, ik kende die hele familie niet, maar <laughs> iedereen stond te janken. Dat was wel heel... Ja, dramatisch, maar ook heel mooi, want ja. ze gaven best wel veel om die hond. En die hond was op een bepaald moment... Uh, uh, ik werd gebeld door die mensen, uh, af en toe werd ik ze nog wel eens. En toen werd mij ook het verhaal verteld dat het jongste zoontje ziek was geworden. Ja. En het oudste zoontje had gezegd van nou, uh, uh, wanneer gaat mijn jongste broertje dood? Zo. En toen had uh, die vader gezegd van, nou joh, hij heeft alleen een griepje. die gaat toch niet dood? had hij gezegd, als hij doodgaat, dan kunnen wij Laika weer terugnemen. Nou oh. Oh. <laughs> ja, dat, is, dat merk je dus aan hoe verknocht mensen aan hun, aan hun huisdieren zijn. Maar, ja. maar jij bent ook wel echt verknocht aan, aan Laika, toch? Ja, ik loop hier vaak met haar op de Nieuwmarkt, daar woon ik. In Amsterdam? In Amsterdam, ja. ja. En dan? Dus, uh, nou, dan loop ik hier rond en dan ga ik naar het Wertheimpark. Of naar, naar, naar, naar Nemo, of... Of naar het strand. Lekker. Uh, uh, heerlijk wandelen. Ja. En heb je echt een, een, een, is het echt je maatje, Laika? Kunnen we daarvan spreken? Ja, het is echt mijn maatje. Ja. En wat zou je. Want, want is, is Laika nu inmiddels oud of jong? Hoe zit dat? Nou, ze is nu elf. Oeh. Ik, ik heb haar drie jaar. Oké, okay, maar het is maar toch keer zeven? Ik... Dus ze is eigenlijk 77. Ja, in, in, in maar, mensenjaren. Uh, als je dus ziet rennen, dan zie je geen 77. Uh... <laughs> Hond lopen hoor. Hoe oud Dat gaat ze echt... worden? Hoe, uh, wat is een beetje de normale leeftijd? Ja, ik denk een jaar of 16, 17 denk oh, ik toch wel. Dan heb je nog wel even profijt van er en veel lol. Die kleine hondjes die worden heel uh, vaak heel erg uh, oud. Wat is een Jack Russell, zei je? Ja, een Fox Jack Russell. Oh, wat schattig. Ze zijn zo ondeugend ook. <laughs> heb je nog een tip voor mij, Eva? Want ik heb Roof dus hier rondlopen sinds, uh, sinds deze nacht. Voor het eerst een hond in de studio. Ja. Kan ik hem nog uh, iets leren? Want hij is nieuw hier bij Radio 1. En uh, hij is ook vrij jong nog. Oh, nou, dat zou je hem net ja. hebben. Na, heb je ook iets lekkers meegenomen? Nou, ik heb wat brokken meegenomen. En ik heb ook een klein snoepje nog wel uh, bij me. En volgens nee, mij een hoort je dat. Wat zei je? En, een dekentje. Ja, in de mand. Waar ze dus zelf op... Uh, ja, want dan, dan kunnen ze dan... Dat is van hun zelf, hè? Hij wordt dan helemaal onrustig ook... nu we het erover hebben, denk ik. Oh, hij is nu weer onrustig. Mm -hmm. Ja, hoorde je hem? Ja, nou, het is zo leuk. Het is echt, echt... Uh... En je moet er elke dag uit, hè? Ja, nou ja, maar hij, hij zit hier dus bij Radio 1. Ik ga zo meteen even een rondje met hem wandelen. Maar uh, iedereen overdag bekommert zich uh, om roef. En ik, doe, ik dus s nachts hier bij Radio 1. Maar nou, woon jij ook op de Nieuwmarkt? In Amsterdam? Nou, ik woon wel Tenminste. in Amsterdam. Oh, want ik had het begrepen een tijdje geleden dat je dat zei. Ja, ik woon uh, wel in het Wallengebied. Dus uh, Dat is redelijk dicht bij de Nieuwmarkt, ja. Ja, ja. Misschien zie ik je ja, wel een ja. keer lopen, even Zal ik nou eens waaien? Ja, met, met, met een, een, een, een klein uh, bruin-wit-fox-rasseltje. Uh, ja. Uh, oh, ja, nou, ik, ga, ik, ga, ik hou, ik hou mijn ogen open als ik boodschappen ga doen bij de Albert Heijn daar. En dan uh, moet je Rijka roepen. Ja, en dan komt ze zo naar me uh, toe. Goed zo. <laughs> Dank je wel, voor het bellen en blijf Ach, lekker ja, luisteren. Ja, oké. Okay. En een groetje Zalajka natuurlijk, hè? Ja, dat zal ik zeer zeker doen. Helemaal goed. Dankjewel, groetjes. Oké, okay, dag. Doeg. Huisdieren, echt genieten dit. 0800 112, als je mee wil praten... No, it's too bad the rest have made it all their own. There's got to be a better way, somehow that I don't know. Wish I could find the words and heal my baby. She made a crib, blankets from the floor, paint of the bluest color on the walls. I don't wanna know the time. I don't care about that at all. Nobody knows the way to heaven, baby No, this can't go on Your advice for young mothers to be We'll never find the words, darling, believe me So here it is, your heart's out in the cold The friends you've kept still call you on the 'Cause said it's wrong, but hey, what does he know? He said it's wrong, but that the Lord forgave me. Well, I don't want his pity and your scorn, boy. Why are you preaching? No one's listening anymore. That life of your sickens me directly to my maternal call. No man alive is.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 A house and a little terrace on the lawn. My baby's grown and I'm as happy as a fawn. Now only the beauty of the world delays me. Oh, this can't go on. Your advice for young mothers to be will never find the words, darling, believe. met Advice for Young Mothers to Be. Leuk liedje. WNN Radio 1 <totstuken> Nachtbrakers Frank van der Lende ik heb uh, dus, een, uh, dus een hond hier in de studio. Maar ik ben er niet zo handig mee. Voor het eerst dat ik een, uh, een dier heb uh, om me heen, echt. Die ook een beetje van mij is dan. Omdat ik in de nacht zit op Radio 1, uh, moet ik zorg dragen. En uh, om een beetje wegwijs te worden in, uh, in het, uh, nou, hetgene uh, van een huisdier hebben. Plus gewoon eventjes wat informatie over huisdieren. Dat is best wel... Nederland is volgens mij best wel een huisdierland. Uh, mag ik eventjes bellen met Frank Wassenberg? Hij is van de uh, Sofia Vereniging uh, voor Bescherming van Dieren. En hij heeft er heel veel verstand van. Frank, goedenacht. goedenacht. Even um, bij het begin beginnen. Wat, wat, wel, welk huisdier komt het meest voor in Nederland? Ik denk een hond of een kat. Ja, honden en katten komen heel veel voor. Maar als je alle dieren meetelt die mensen houden, dan komen vissen nog het allermeest voor. In Nederland zijn er ongeveer 10 miljoen vijvervissen. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen, geen dieren waar je echt een hele duidelijke band mee hebt. Nee. Als je de vissen even vergeet, dan moet je inderdaad denken aan katten. Dat zijn er ongeveer... Uh, 3 miljoen in Nederland en honden zijn er ongeveer 1,5 miljoen. Ik vind dat heel veel. Het zijn heel veel dieren, maar als je gaat kijken, als je alle huisdieren bij elkaar optelt, dan kom je op bijna 30 miljoen. Dus Nederlanders leven echt heel veel met, samen met, uh, met dieren. Dat is best wel iets typisch Nederlands, toch? Dat wij zoveel huisdieren hebben. Ja, in heel West-Europa kom je natuurlijk veel huisdieren tegen, maar uh, ja, uh, Nederlanders houden echt heel erg veel van huisdieren, dat klopt. Wat grappig. Nu, uh, nu uh, werk jij bij de, uh, de sofia vereniging dus op Bescherming uh -huh. van Dieren. Wat zijn de dingen die jij merkt met, met mensen die net een, een eerste huisdier hebben? Welke fouten worden er gemaakt? Nou, er zijn mensen die een dier niet als dier beschouwen, maar als een speelkameraadje. Er zijn bijvoorbeeld mensen, ik noem een voorbeeld, die uh, konijnen voor hun kinderen kopen, maar. Konijnen zijn geen knuffeldieren. Konijnen zijn dieren die in de natuur in groepen leven. Dus je moet een konijn voort ook nooit alleen houden. Je moet een konijn niet oppakken, want als een konijn in de natuur wordt opgepakt, dan is het altijd foute boel. Want dan is het bijvoorbeeld een roofdier die hem pakt. Dus konijnen kunnen echt heel verschrikt reageren als je ze zo oppakt. Um, ja, dat zijn dingen die mensen niet weten. Ze denken, nou, een lief, knuffelig, pluisig uh, diertje, die kop voor onze kinderen. Maar ja, het konijn is er helemaal niet voor geschikt en ook niet om ze alleen te houden. Dus dat zijn fouten die veel gemaakt worden. Maar een hond of een kat kan je natuurlijk wel prima alleen houden, want die zijn... Uh dan niet echt in roedels en groepen, toch? Nou, zeker wel. Uh, honden ja? al, uh, al helemaal. Dat zijn... Uh, honden natuurlijk af van, uh, van de wolf. Dat zijn echt groepsdieren. Dus ook als je honden houdt en, en je, je bent de hele dag... of als je een hond hebt en je bent de hele dag uh, op je werk, op kantoor... Ja, dan is dat gewoon niet het, uh, de meest geslaagde keuze. Dus honden zou je eigenlijk liefst ook met twee of drie tegelijk uh, moeten houden. Omdat ze dan ook elkaars gezelschap hebben. Ja, en voor katten geldt hetzelfde. Dat is zijn wat? ook in natuur. Ja, ook katten leven in natuur in, in groepen. En wat je heel vaak ziet is dat mensen zijn die hebben een kat. En ze zijn de hele dag van huis en denken ze nou een hond kan er niet tegen. Maar een kat kan er wel tegen. Ja. Die is een kattenbak, zijn natje en zijn droogje. En dan komen ze thuis en dan blijkt de hele bank kapot te zijn gekrapt. Want die kat die gaat abnormaal gedrag vertonen. Ja, hoe komt dat? Omdat ook die kat... die moet eigenlijk naar buiten... die moet de natuur in... Uh, die moet met andere katten om kunnen gaan... en als je zo'n dier van ochtends acht... tot tot smiddags vijf uh, of zes alleen laat... dan vereenzaamt zo'n dier... en die gaat ook abnormaal gedrag vertonen. Dus ook katten moet je niet alleen laten. Er zijn dieren die je wel alleen kunt laten. Ja, want wat, en, wat en, zijn dat dan? Zijn dat dan reptielen? Heel weinig. Dan moet je denken aan de hamster. Ja. Hamsters, dat zijn dieren die in de natuur... Over het algemeen alleen leven. Alleen zeg maar in, de, in de, de periode dat ze gaan paren en dat er nakomelingen komen. Dan zijn ze enige tijd bij elkaar. Maar verder leven ze alleen met hun eigen territorium. Nou, dat zijn dieren die je ook als huisdier redelijk alleen zou kunnen houden. Maar de meeste dieren zijn echt sociale dieren. Maar daarvoor nemen mensen ze natuurlijk ook wel. Want het is ook wel een maatje. Een, een dier kan ook wel een maatje worden. Dus je wil ook wel dat sociale contact hebben. Klopt. En mensen zeggen, nou hartstikke leuk, je bent de hele dag weg geweest van huis, je komt thuis en dan begroet de hondje. Mensen vinden dat gezellig. Alleen wat ze zich niet realiseren, is dat die hele dag alleen zijn voor die hond, lang niet zo gezellig is. Sterker nog, dat dier mist gezelschap, mist ja. gezelschap van andere dieren of van zijn baasje. Dus ja, op zo'n manier zou je eigenlijk geen, geen hond moeten hebben. Als je, als je de hele dag zo'n dier alleen moet laten, moet je eigenlijk geen huisdier uh, nemen. Nee, dat is een goede, goede tip, denk ik ook. Ook voor mensen die luisteren nu en misschien een huisdier. Huisdier willen nemen. Even, uh, dit zijn natuurlijk een beetje de normale huisdieren: katten, ja. honden, vissen, nou ja, misschien nog een reptiel of een konijn of een hamster. Maar er zijn ook natuurlijk mensen die hele rare huisdieren houden. Ja, klopt, klopt. Daar heb je hele waslijsten van. Uh, een jaar of twee geleden stond er, stond in de krant bijvoorbeeld dat er een visboer was in Venlo die een paar zeehonden had. En die had dan in zijn voortuin een, een, een, een van de modderige poel... en daar had hij twee zeehonden. En hij vond dat leuk, want hij was visboer en zeehonden etenvis. Dus op die manier was het ook een beetje reclame voor zijn bedrijf. Alleen, zeehonden mag je niet houden. Zeehonden zijn helemaal niet geschikt om te houden... al helemaal niet in zo'n kleine poel uh, voor je huis. Dus die dieren zijn ook uh, zijn in beslag genomen. Dat wil zeggen, de politie heeft ze in beslag... Proberen te nemen, maar op het moment dat ze aankwamen. waren de zeehonden weg. Want de visboer bleek te zijn getipt. Ah, ah. Nou, Weken later zijn die dieren alsnog opgespoord. En wat is in zijn badkamer? Visboer... Wat zeg je? Wat is er in zijn bad gestopt? Hij had ze niet helemaal in zijn bad gestopt. Hij uh -huh. had ze in een koelcel gestopt. Ook met een bad, maar in een bad in wow. een koelcel. En daar hebben die dieren dus een hele tijd gezeten. Ze waren gelukkig nog in goede gezondheid. Nou, ze zijn in beslag genomen, je mag ze niet houden. Het zijn ook inheemse dieren, het zijn beschermde dieren. Dus dat zijn dieren die helemaal niet geschikt zijn om als huisdier te hebben. En toch gebeurt het. Net zoals aapjes bijvoorbeeld, mensen die Aapjes, dan, ja. nou, diezelfde uh, visboer heeft daarvoor <lacht> ook een drietal bavianen gehad. Die heeft Puma's gehad. Wat een figuur! Heel raar. En ja. al die dieren zijn in beslag genomen. En, nou, en dan procedeert hij tot aan de Hoge Raad toe. Hij verliest een dier uiteindelijk en elke keer probeert hij het weer opnieuw, maar... Het zijn statussymbolen. Sommige dieren zijn gewoon, of heel veel dieren, zijn gewoon niet geschikt als huisdier. Dus die moet je ook niet, die moet je ook niet willen houden, want ze, zijn, ja, ze worden er dood ongelukkig van. Heb je zelf een huisdier, Frank? Nee, ik heb, ik heb geen huisdier. Uh, heeft er ook mee te maken dat, uh, uh, dat ik voor mijn werk ook vaak hele uh, periode op stap ben. En uh, nou ja, om dezelfde reden wat ik eerder zei. Als je, als je echt uh, een huisdier hebt, dan moet je er ook heel veel tijd... En aandacht aan geven. En zolang dat uh, nog niet het geval is, uh, hebben wij uh, geen huisdier. Nou ja, heel, heel goed, heel duidelijk. Goede voorbeeld geeft je. Dankjewel, Frank, dat ik je mocht bellen zo midden in de nacht. Heel graag gedaan. En een fijne nacht nog, slaap lekker straks. Dankjewel. Dag. Goed, even wat uh, informatie ingewonnen hier uh, bij uh, Sofia Vereniging Bescherming voor Dieren. Praat mee, hè, 1121 Je kan daarop inbellen over ja, jouw band met je huisdier. Misschien ook wel gekke verhalen, misschien rare verhalen met ja, ervaringen. 0800-1121. Yeah. <lacht>